Uur. Het NOS journaal. Lieselot Thomassen. Goedemiddag. Slechte communicatie NS en pro oorzaak van de winterchaos op het spoor. DNA-onderzoek Marianne Vaatstra van start. En partijraad SP kijkt terug op teleurstellende verkiezingscampagne. Het weer vanuit het westen droger en meer zon. De middagtemperatuur ligt rond 16 graden bij een matige tot vrij krachtige wind uit zuidwest tot west. Morgen droog en vrij zonnig. Later op de dag neemt vanuit het westen wel de bewolking toe. Het wordt dan 17 graden. In het zuidoosten plaatselijk 18. Dagen daarna wordt het wisselvalliger met veel bewolking en regelmatig buien. Reizigersorganisatie Rover en FNV Spoor kijken met angst en beven naar komende winter. Afgelopen jaren waren er zwinters steeds grote problemen. Dieptepunt was afgelopen februari, toen stranden tienduizenden reizigers. Roel Berghuis van FNV Spoor, meneer Berghuis, Goedemiddag. goedemiddag. Vandaag blijkt dat de problemen kwamen door slechte communicatie en besluiteloosheid. Bovendien faalde het computersysteem. Wat vindt u daarvan? Ja, op zichzelf vind ik het vind ik niet, niet te veel nieuws in de Telegraaf... omdat er ligt al een brief van de minister... die is in juni naar de Kamer geschreven... en daar staan eigenlijk dezelfde dingen in. Dus op zichzelf zijn die zaken wel gelokaliseerd. Mm -hmm. Maar nu wordt het erkend. Het waren niet de blaadjes en niet de vastgevroren wissels. Het, het, het communicatie, besluiteloos, verkeerde beslissingen. Niemand had het overzicht. Nou ja, dat is, dat, is, dat is zeer opvallend. En uh, kijk, aan de andere kant, wil ik toch wel even nuanceren. Kijk, het gaat 363 dagen, gaat het goed in Nederland. En het zijn een aantal dagen waar het helemaal misgaat. En dan gaat het ook mis en dan moet ook, zeg ook maar, de vinger achter, uh, achter komen... Maar Uiteindelijk denken wij van dat er gewoon toch iets moet gebeuren met, uh, ja, met die twee bedrijven. Dat communiceert niet goed, ProRail en NS. En zeker op dat soort dagen, waarin ja, weersverwachtingen zijn die uh, extreem zijn, dan gaat het helemaal mis. Mm -hmm. Komende winter, zegt NS, we gaan met een aangepaste dienstregeling werken als het slecht weer is. Is dat een oplossing? Dat is voor dat soort dagen zeker een oplossing. Want dat betekent gewoon dat het minder kwetsbaar is. En uh, dat is wel wat lastiger voor de reiziger, maar de reiziger wil alleen maar weten waar hij op dat moment op die dag. Aan toe is. En uh, ja, die begrijpt best wel op het moment dat het extreem weer is en dat uh, het uh, helemaal mis kan gaan, dat, uh, ja, dat, dat het bedrijf iets moet om, om het minder kwetsbaar te, te, te laten. Oké. Okay. Um, we hebben ook de NS natuurlijk gevraagd om te reageren op het rapport. U zei het al in uit de Telegraaf. Die verwijzen naar een schriftelijke reactie op hun website en daarin laat het spoorbedrijf weten samen met ProRail te werken aan een verbeterprogramma. Dus dat weten we dan. Meneer Berghuis, dank u wel van FNV Spoor. Graag gedaan. In Friesland is het grootste DNA-onderzoek ooit begonnen. Het is een ultieme poging de moordenaar van Marianne Vaatstra te vinden. Verslaggever Joris van de Kerkhof is in Zwaagwesteinde... waar het DNA-onderzoek is gestart. De Sikker Mahal. Mannen met witte enveloppen gaan daar naar binnen. En twee, drie minuten later komen ze weer naar buiten. Vader... En uh, je wordt opgevangen door iemand en zodra de tijd is, dan loop je door en dan moet je uh, identiteitskaart wordt gekopieerd en dan moet je nog een familie ondertekenen. Nou, dat familie had, hadden we al een voorbeeld van gekregen, dus dat, dat, dat hoef je niet nog een keer te lezen. En dan loop je door naar uh, de plek waar uiteindelijk het, het slijm wordt afgenomen. En dat is ook in uh, een halve minuut gebeurd. Via waterstafjes die dan aan alle twee kanten gehouden worden? Ja, klopt. En gaat u ervan uit dat het wat oplevert? Ik hoop het. Ja. Ik hoop het echt. Maar ja, als het het oplevert, weet ik niet. Ik weet niet of die, uh, die cirkel uh, groot genoeg is. Levert het niet een hoop argwaan op ook? Nou, als het familie is, dan liever niet. Dan heb ik, zulke familie heb ik liever niet. Dus uh, het maakt voor mij niks uit. Als het, als het, familie, of als het een familielid is, nou ja, wij gaan. Dan had hij het maar niet moeten doen. Ruim 8000 mannen die opgeroepen zijn. Op 11 plekken kunnen ze de komende dagen langskomen. Ruim 32.000 wattenstaafjes die er klaar liggen. En dan uiteindelijk een onderzoek dat een maand of zes gaat duren. Maar natuurlijk, de mannen die hier naartoe komen, die willen maar één ding. Want ja, wij we weten dat de familie echt zucht onder datgene wat hun overkomen is. Eigenlijk begroot ons dat gewoon, uh, uh, uh, dat die mensen zo in de shirt zitten. Dus uh, als dorp zeggen we ook, het moet nu opgelost worden. Dit is het NOS-journaal, met Isola Thomasen. De partijraad van de SP is vandaag bij elkaar in Amersfoort. Het zal vooral wonderlijke zijn. De verkiezingen leverden niet de winst op die werd verwacht. Hans Andring, ga je eens bij de partijraad. Hans, klassiek geval van uithuilen en opnieuw beginnen? Dat kan je wel zeggen, ja. Want uh, als je zo hoog staat in de peilingen, en dan wekenlang en op het einde, vlak voor de verkiezingsdag, storten die mooie verwachtingen allemaal in elkaar. dan is er wel reden om de wonden te likken, terug te kijken en ook te constateren dat de SP fouten heeft gemaakt in die campagne. Alle kritiek die nu komt is allemaal achteraf. We zijn eigenlijk, sorry dat ik het zeg, ter regeringsgeil geweest. De, de peilingen hype. Ik denk dat dat een van de belangrijkste oorzaken is geweest. De, het verschil met de PvdA, dat had, da, daar hadden we veel meer klaar voor moeten zijn. En dat, had, dat hadden we kunnen doen op, als wij vanaf het begin af aan al scherpe campagne hadden gevoerd. Op onze, voor onze heel erg belangrijke onderwerpen. Uh, wat me wel verbaast. We hadden in het laatste congres voor de campagne. Hadden we al geconstateerd. We krijgen straks alles. En iedereen over ons heen. Na 40 jaar SP. Had daar niet een antwoord op kunnen zijn. Wij hebben eh, in onze afdeling wel geconstateerd dat het ontbreken van plan B eh, inderdaad een feit is. We zijn er rondweg uitgebluft door de P van de A. Ja, is, ja, en dat is dan een uh, zure veronderstelling. Dat uh, zo lang gaat het goed en op het eind je linkse concurrent die bluf je eruit. Ja, en dat krijgt partijleider Roemer er zelf ook van langs. Ja, hij krijgt ook uh, kritiek, maar vooral uh, waarderende woorden... op de manier waarop hij het heeft gedaan. En voor, voor zover er mensen waren die scherpe bewoordingen in gedachten hadden... vooraf nam Roemer eigenlijk al een beetje die mensen de wind uit de zijde door zelf de hand in de boezem te steken. Die hoge peilingen aan het begin van de campagne... die hebben in ieder geval ook naar mij verlammend gewerkt. De verwachtingen waren torenhoog. En een heel normaal menselijk gedrag is dan dat je voorzichtig wordt omdat je geen fouten wil maken. Ik was niet helemaal mezelf. Nou, dat zijn duidelijke woorden van Groemer. Dat zijn ze zeker. En uh, het is ook wel duidelijk dat uh, je merkt hier al wel een beetje de, de, de stemming. We moeten nu vooral kijken naar de volgende campagne. En die is eigenlijk al heel snel. Dat zijn de gemeenteraadsverkiezingen over twee jaar. En uh, de lessen van nu geleerd, die moeten daar in de praktijk worden gebracht. Hans Andringa, dank Vanuit Amersfoort bij de partijraad van de SP. De politie staat op scherp in de Noord-Ierse hoofdstad Belfast... waar op dit moment de Oranje Mars plaatsvindt. Tienduizenden protestanten lopen door de stad... om te herdenken dat 100 jaar geleden het Ulster Convent werd getekend. Daarin verzetten de protestanten zich tegen katholiek zelfbestuur. Veel katholieken zien de jaarlijkse Mars als een provocatie. Correspondent Arjen van der Horst is in Belfast. Uh, Arjen, hoe verloopt de Mars? Ja, tot nu toe verloopt die uh, vrij rustig. Die is uh, ongeveer een uur geleden begonnen. En het begin van de mars was ook meteen het meest controversiële gedeelte. Want die ging langs een katholieke kerk... waar het deze hele zomer een hoop gedoe om is geweest. En eerder deze zomer was er ook al een uh, oranje mars rond die kerk. Dat leidde toen tot heftige rellen... die we eigenlijk de hele zomer hebben doorgezien. Dus je kan je voorstellen dat het rond die kerk vandaag bijzonder gespannen was. Het was ook alsof het omsingeld was door politie. Maar uh, de Oranjemars is inmiddels die kerken gepasseerd en het is allemaal vrij geruisloos verlopen. Is het dit jaar misschien ook extra beladen... omdat het 100 jaar geleden is? Ja, de, we zullen, dit is de eerste van een aantal herdenkingen de komende jaren... waarbij we dit soort grote demonstraties gaan zien. En je moet je voorstellen, de Alster ja, dat leidde uh, uiteindelijk tot de deling van Ierland. En voor de protestanten hier in Noord-Ierland was dat een heel belangrijk moment. Omdat zij dat zien uh, als een, uh, een, een mijlpaal in de geschiedenis... waarmee ze hun belangen en hun rechten beschermden. En dat ze dus bij het Britse gezag wilden blijven. Uh, en vandaar dus ook deze enorme oranjemars. Want zo'n grote oranjemars... ja, wel in vele tientallen jaren heeft gezien. Je zei al van de zomer waren er ook alweer uh, problemen. De spanningen tussen katholieken en protestanten in Noord-Ierland... die blijven gewoon onverminderd groot, lijkt het blijven bestaan, al is het natuurlijk niet weer zo dat we het, ge, het grootschalige geweld zien van de Troubles... Hè, het, het oude Ierse conflict in Noord-Ierland tussen 1960 en begin jaren 90. Uh, dat waren echt velslagen, bomaanslagen, het uh, uh, leger op straat. Nou, die scènes, die, die tafereelen, die zien we niet meer. En het is uh, een stuk rustiger geworden in Noord-Ierland. Neem niet weg dat dit nog steeds in veel opzichten een gedeelde samenleving is waarin protestanten en katholieken gescheiden van elkaar leven... in grote delen van Noord-Ierland. Nou, dat probleem op te lossen, die verzoening... dat moet nog echt op gang komen... en dat zal waarschijnlijk de twee generaties duren. Dankjewel, Arjen. In de eerste helft van dit jaar zijn minder asielzoekers naar Nederland gekomen... dan in de eerste helft van vorig jaar. Het aantal eerste aanvragen dan met ruim duizend af naar zo'n 4600. Minister Leers van Immigratie zegt dat de daling ingaat tegen de Europese trend... Het aantal tweede aanvragen van mensen... van wie het eerste asielverzoek is afgewezen, steeg wel. Exact een jaar na de dood van schrijfster Hella Hazen... verschijnen nieuwe verhalen van haar hand. In de bundel maanlicht staan vertellingen... die de schrijfster niet meer kon vinden. Ze was ze kwijt, ze was bang dat ze de map met verhalen... per ongeluk in de papierversnipperaar had gestopt. Pas na haar overlijden werden die verhalen teruggevonden. Hella Hazen overleed vorig jaar op 93-jarige leeftijd. In Italië wordt vandaag de voorlaatste wielerklassieker van dit jaar gereden. De ronde van Lombardije. Normaal is dat de laatste klassieker. Nu niet. Sebastian Timmerman, waarom eigenlijk niet? Omdat uh, de internationale wielerunie, de UCI, uh, heeft besloten... dat er ook uh, gereden moet gaan worden in uh, bijvoorbeeld China... Ter, allemaal ter mondialisering van de wielersport. En die wedstrijden vinden dan plaats in oktober. Eigenlijk op de positie uh, in de kale, op de kalender waar normaal gesproken... deze Ronde van Lombardije stond als sluitingswedstrijd... inderdaad van het uh, internationale seizoen. En daardoor heeft de Ronde van Lombardije een nieuwe plek gekregen... eind september, een uh, week of twee, drie eerder dan we gewend zijn. En er wordt dus gebroken met die traditie dat dit de laatste wedstrijd is voor 90% zo'n beetje van het peloton. En dat is toch eigenlijk wel jammer. Goed, desalniettemin de koers van de vallende bladeren... zoals die ook wel uh, genoemd wordt op de 70ste verjaardag... van uh, de legendarische Italiaanse oudrenner Felice Gimondi. Italianen hebben natuurlijk altijd heel veel gevoel voor historie. Is het vandaag een beetje de koers van de vallende regen? Het is heel slecht weer in de ronde van Lombardije... die uh, ge, direct na de start al een hele nerveuze uh, wedstrijd werd... en duurde uiteindelijk tot 55 kilometer dat er een kopgroep van elf renners wegreed. Geen Nederlandse renners daarbij, ook geen uh, renners in Nederlandse dienst. Argos, Vakansolai en Rabobank hebben niemand mee. Belangrijkste namen in die kopgroep van elf zijn Emanuele Sella, de Italiaan. De Zwitser Steve Morabito, want hij is een ploeggenoot van uh, wereldkampioen Philippe Gilbert. En verder zien we Lozada, de Spanjaard, de Italiaan de Salerno en de D. Nicky Seurissen... als redelijk bekende namen in die kopgroep van elf die bezig is... en bijna klaar is met de eerste beklimming van de dag, de Valicio die Volcavia. Maar daarna komen nog vier, vijftal grote en zware beklimmingen. En er zijn nog 160 kilometer te rijden. Dus het duurt nog wel even de Ronde van Lombardije in het slechte weer. En met dus de kerstverse wereldkampioen Philippe Gilbert als een van de grote favorieten. Mauro Magheri is ook de komende twee jaar bondscoach van de waterpolo-vrouwen. Het Nederlandse zwembond heeft het contract met de Italiaan verlengd... ook al slaagde hij niet in om de vrouwenploeg naar de Spelen van Londen te loodsen. Magheri volgde in 2008 Robin van Galen op... die na het Olympisch Goud in Peking opstapte. Er is verkeersinformatie. John Sahoka bij de ANWB. Mm, nee, John Sahoka is weg. Ben je er, John? Ja, dat ben ik Oké, okay, ja, ik ja hoor. vertel. Ja, de A58, Breda richting Tilburg, is het hele weekend afgesloten... door werkzaamheden tussen Geelze en Kroonpunt uh, Hopelder. En daardoor staat het tussen Bavel en Geelze een file van 4 kilometer. Dankjewel. Hoofdpunten van het nieuws. Slechte communicatie, NS en ProRail... was de oorzaak van de winterchaos op het spoor. Het DNA-onderzoek in de zaak Marianne Vaatstra is van start gegaan. En de partijraad van de SP kijkt terug... op de teleurstellende verkiezingscampagne.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 Goedemiddag, welkom bij TROS in de Bedrijf, het ondernemers- en economieprogramma op Radio 1. Met ook deze week twee gasten uit de top van het bedrijfsleven om te praten over het economisch nieuws van deze week. Vandaag in de studio. Willemijn Verloop, oprichter van het Platform voor Sociaal Ondernemers. Welkom in de studio. En Tim Legiers, econoom van de Rabobank, met als specialisatie Zuid-Europa. Nou, dat lijkt me heel spannend deze tijd, daar gaan we uitgebreid over praten. Uh, Willemijn Verloop, u, bent platform, u heeft een platform gestart voor sociale ondernemers. Social Enterprise, NL. Wat doen jullie? We proberen echt de social enterprise sector in Nederland te stimuleren. Social enterprise is een model van bedrijfsvoering wat al langer bestaat... maar wat in Nederland veel te weinig aandacht krijgt. En de ondernemers hebben om, moeite om te overleven... terwijl dit de ondernemers zijn die voor de lange termijn... waarde creëren voor de maatschappij. Dus wij proberen dat in een platform te stimuleren... te zorgen dat de overheid ze gaat erkennen... dat er meer opleidingen komen, dat die ondernemers steun krijgen. Op allerlei gaat manieren. het om gewone bedrijven die een sociaal tintje hebben... of zijn er bedrijven die dat echt als... als het gaat over ondernemers die als primaire missie, een sociaal doel Heb je een hebben. voorbeeld van een onderneming die wij kennen misschien? Op dat oh, Je kennen er van allerlei. Uh, denk aan deze week in het nieuws Valid Express. Een mm -hmm. onderneming die uh, pakjes rondrijdt binnen een couriersdienst... waar alleen mensen met een lastig lichaam werken. Die eigenlijk bewezen hebben dat mensen die anders thuis zitten... in een uitkering met een, met een handicap ook in zo'n bedrijf zouden kunnen opereren. Zoals een Connect dat doet met een callcenter met mensen die gehandicapt zijn. Maar je hebt ze ook in de horeca restaurants waar alleen maar blinde mensen werken, zijn allebei voorbeelden. En het gaat niet alleen om arbeidsparticipatie, maar ook in duurzaamheid. Duurzame producten en diensten ontwikkelen die specifiek bedoeld zijn... om de wereld een stukje beter te maken... en geen geld te verdienen voor hun aandeelhouders. Tim Legiersen, de Rabobank. Vindt u dat een beetje een sociale onderneming, als u dit zo hoort? Nou, ik denk dat we in ieder geval proberen om zoveel mogelijk dit soort ondernemingen te steunen. Vanuit de oorsprong zijn we het zeker. En de doelstellingen die worden nog weer een stukje opgeschroefd, heb ik begrepen, op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dus ik hoop dat we goed aan kunnen sluiten bij de initiatieven uh, uh, die nu genomen worden. gaan we proberen, ook in deze uitzending zo dadelijk. Tim Legiers, even doorpratend. Ja, het was echt de week van Spanje, misschien wel de meest turbulente week... sinds het begin van de crisis. De gebeurtenissen volgden elkaar heel erg snel op. Wat heeft op u nou de meeste indruk gemaakt deze week? Wat daar gebeurd is? Nou, de meeste indruk uiteindelijk... maar dat komt meer omdat er heel veel onzekerheid uh, bij ontstaat... is wat er nu in uh, Catalonië gebeurt. Dat heeft ja. voor de overheidsfinanciën en voor de economie... op zich nog geen eens het, de grootste impact. Ja. Uh, maar omdat ik het land als geheel natuurlijk ook volg... Uh, maak ik me daar wel zorgen over. Omdat het heel moeilijk in te schatten is... wat daar nu precies gaande is. Hoeveel er politieke herrie is. Want dat is er natuurlijk een heel groot onderdeel van. En in welke kansen nu echt is dat, dat die regio op onafhankelijkheid uh, uit is. En dat misschien gaat gebeuren. En wat dat dan zou betekenen. Dat vond ik eigenlijk los van alle andere belangrijke onderdelen, zoals de begroting en de bankensteun... Uh, is dat hetgene waar ik het minst grip op heb. Yeah. Want dat is interessant natuurlijk, want je moet als econoom steeds beter begrip hebben voor politiek ook, lijkt het wel, hè? Ja. Om dit soort situaties te kunnen inschatten. Ja, we hebben de afgelopen drie maanden ook een stagiair gehad die echt uit de politieke analyse hoe kwam. Je hoeft geen economie te doen bij het Economisch Bureau, maar alleen maar politiek. Omdat we echt wel begrijpen, ook als economen nu, dat de economie die biedt de context. Maar de politiek is uiteindelijk doorslaggevend voor hoe dit allemaal af gaat lopen. Ja, spannend. Nou, we praten zo uitgebreid verder over Spanje en ook over sociaal ondernemerschap. Uh, we gaan eerst terugblikken op het bedrijfsnieuws van afgelopen week. Weekoverzicht, Weekoverzicht. Heineken gaat bakken met geld verdienen in Azië. Dat is althans de verwachting na de overname van Asia-Pacific Breweries. Heineken Topman van Boxmeer ziet het rooskleurig in. Kijk, de bevolking groeit, de economie groeit. Uh, in vele van deze landen is er ook heel veel zon. En, uh, en uh, de verstedelijking is ook in een raptempo tempo uh, aanwezig. En dat zijn de factoren uh, die, uh, die groei brengen voor bier. Minder goed nieuws voor apotheekketen Mediek, althans, dat is het beeld. Mediek wordt overgenomen door een investeerder. Topman van Gelder ligt toe. Eén, uh, langer termijn focus van het bedrijf. En twee, dat wij een groeistrategie hebben waar we ook toegang willen hebben tot kapitaal. En dat is op dit moment op de beurs wat moeilijk. En ook sommige gezichten bij afvalverwerker van Gansenwinkel... daar moeten 600 man vrezen voor hun baan, waarvan 200 in Nederland... Poortvoerder Frank Jansen. Heel simpel, als er minder geproduceerd wordt, heb je ook minder afval. Dit over de stelling tot wat wij de huishoudelijke afvalmarkt noemen. Maar wij zitten voor een belangrijk deel met onze omzet, eh, bijna zo'n 80%, juist in die business-to-business -business markt. En daar eh, zie je dat inderdaad de volumes onder druk staan, maar zeker ook de prijzen. Het CDA wil een tuchtcollege voor banken dat straffen kan uitdelen als bankiers de regels overtreden. Maar met zo'n tuchtcollege pak je hooguit de bankiers als personen aan... terwijl de problemen in de hele sector spelen, zegt hoogleraar Corporate Finance Jaap Koelewijn. Het allerbelangrijkste is dat de beleidsbepalers bij die instellingen... zich heel goed realiseren dat als zij verkeerde producten wegzetten... als zij te agressief gaan verkopen, dat ze zich uiteindelijk zelf in hun voet schieten. Dat tuchtcollege komt nog uit de koker van Jan Kees de Jager. Nog even is hij minister van Financiën namens het CDA, maar daarna... Toen ik in 2007, begin 2007, begon aan de taak als staatssecretaris van Financiën... kwam ik uit het bedrijfsleven en toen heb ik altijd gezegd... nou, ik doe het waarschijnlijk voor één periode, dus voor vier jaar. Daarna ga ik waarschijnlijk weer terug naar het bedrijfsleven. En dat lijkt me ook de meest logische stap. Weekoverzicht, weekoverzicht. Ja, terwijl ze in Duitsland vochten om de iPhones, om de iPhone 5 te kunnen bemachtigen... werd er in Madrid gevochten tegen de politie vanwege de bezuinigingen. En ja, misschien wel voor, ook gewoon om hun bestaansrecht zeker te stellen. Tim Legiersen van de Rabobank. Um, jullie hebben ook, denk ik, klanten, die, nee, Nederlandse bedrijven, die daar handelen. Wat hoort u van het Nederlandse bedrijfsleven, hoe het nu in Spanje gaat? Nou, ik heb daar zelf niet heel veel direct contact met onze international desk. Uh, ik merk, we merken daar nog niet heel veel van uh, in termen van uh, grote problemen. Wat je wel ziet is dat een belangrijk deel van de Spaanse economische groei voor de crisis... natuurlijk ook een stuk economische groei in Nederland is geweest via de export... Uh, toevallig was er van de week nieuws over uh, de bouwbedrijven... die nu in grote mate hun uh, materiaal, dus de kranen en de hoogwerkers... en de boormachines en de shovels, uh, die worden nu allemaal uh, verkocht... omdat de banken inmiddels die bedrijven niet meer overeind kunnen houden. Dat hebben ze iets te lang gedaan. Hè. Die zijn jarenlang, hebben ze die bedrijven nog gefinancierd. Dat is een van de achterliggende problemen... achter het feit dat die banken geld nodig hebben. En dan zie je dus ook uh, dat er een bedrijf was... die in grote mate uh, zijn werk bestond rijdt... om die machines uit Nederland te kopen... Uh, dus in feite heeft een heel belangrijk deel van uh, wat we in Spanje zien al weerslag gehad op de Nederlandse export. Uh, uh, en uh, is, er een, is er een stuk definitief weggevallen? Want voorlopig worden daar uh, niet zoveel huizen meer gebruikt. Maar zo zie je dus heel direct hoe wij als Nederland en als Nederlands bedrijfsleven ook last hebben van die crisis daar. Wat, hoe moet je dat nou duiden? Betekent dat dat wij in het verleden, voordat de crisis er was, te veel konden exporteren eigenlijk? En dat we nu terugkeren uh, met, met beide voeten op de grond? Ook als Nederland? Ja, zeker. Dus in feite, je bent toch aan elkaar verbonden geweest. Quantitatief uh, gezien, in de hoeveelheden is het nu ook weer niet het allergrootste deel van de Nederlandse export geweest. Nee, maar het staat natuurlijk ook voor landen als Griekenland, Italië. En Duitsland, ja. Dus een belangrijk deel van de huizen die teveel gebouwd zijn in Spanje... zijn gebouwd met Nederlandse kranen, met Duitse boormachines... met Italiaanse stenen of tegels. Tegels zullen dat waarschijnlijk zijn... Uh, uh, en ook natuurlijk, en dat is belangrijk, met uh, financiering uit Duitsland en Nederland en andere landen die een overschot op de lopende rekening hebben. En dat is precies waarom die eurocrisis niet alleen een probleem is van de zuidelijke lidstaten, maar iets waar we uiteindelijk allemaal bij zijn geweest. De, de, het boven je standleven van de landen in Zuid-Europa, dat is voor een belangrijk deel onze exportprestatie ja, geweest. Ja, ja, ik begrijp het. Nu lossen we dit op door... Uh, heel, met heel veel moeite proberen die handelsverschillen... Hè, want zij importeerden te veel eigenlijk met geleend geld van ons, als het ware. Proberen met heel veel moeite uh, om die handelsverschillen weg te werken. Nou, dat gaat vooral door verarming... zodat zij die spullen niet meer kunnen kopen van ons. Maar dat is toch eigenlijk zonde, want in het verleden... Die markt was er, die mensen konden dat kopen. Uh, nu staan die uh, bedrijven bij ons ook leeg... omdat het daar moeilijker gaat. Dat is toch een enorm sociaal verlies eigenlijk? ja, ja kijk, in, in een bepaalde mate zijn er gewoon te veel huizen neergezet. Dus er zijn activiteiten ontplooid die ja. uiteindelijk niet, no niet nodig zijn geweest. Uh, er is ook een deel, en dat is bijvoorbeeld in Portugal belangrijk geweest... in Spanje, dat mensen op krediet uh, bijvoorbeeld dure auto's hebben gekocht. Uh, daarvan geldt uh, dat die mensen boven hun stand hebben geleefd. Dus dat zal aanvoelen als verarming. Maar in feite wat er voor een belangrijk deel... Daar toch is gebeurd, is dat een deel van de mensen meer hebben besteed dan dat ze zelf maakten. Ja. Nou dan kun je maar, dat kan maar uh, tot een bepaalde hoogte. En dan zul je, als je nu geld leent voor een auto, dat heb ik ook gedaan, dan zal ik in de komende jaren uh, uiteindelijk in mijn maandelijkse uitgaven er iets omlaag moeten. Dat is nou precies het idee van geld lenen en weer terugbetalen. Maar dan als je een monetaire unie bent en je kiest om dat te zijn. Ik, ik neem aan bijvoorbeeld dat er ook uh, belastinggeld van York, de staat New York, waar misschien heel veel geld wordt verdiend, continu belastinggeld naar South Dakota gaat, ik noem maar wat. Of misschien gaat er ook wel geld van de Randstad de hele tijd... naar, naar Limburg om te stimuleren. Dat is juist, toch juist de kracht, dat je dat voor het soort verschillen kan hebben... en met z'n allen dan rijker wordt. Ja, dat zou een kracht zijn als we met in Europa één land zouden willen zijn. Nou, dat willen we echt niet. Dat is wel duidelijk. Als je nu naar het politieke krachtenveld kijkt... stevenen we niet af... Wat veel mensen wel denken, dat we een soort overdracht krijgen... waarbij de permanent sommige geld naar het zuiden gaan. U denkt niet dat dat uh, dreigt? Nee, ik denk zeker niet dat dat uh, het, het einddoel wordt... of de einduitkomst van het proces waar we nu in zitten. Het maar in proces... Griekenland lijkt dat er wel op uit te draaien. Want bij deze tweede steunronde blijft het niet. Misschien moeten we nu kiezen om het alsnog af te schrijven... Of nog een keer. En misschien nog wel een keer. Ja, dus maar goed, dan is er wel een belangrijk verschil tussen nu... of misschien pas over twintig jaar dat duidelijk is geworden... dat een deel van het geld wat we aan Griekenland hebben geleend... echt nooit meer terugkomt. Dat zou kunnen. Dan hebben we achteraf dus een stuk overdracht gedaan. Maar dat is wel cruciaal anders... dat je nu een som geld uitleent... en daar uiteindelijk een stuk niet van terugkrijgt... dan dat je jaar in jaar uit als land... netto bijdraagt aan Europa. Dat doen we nu deels overigens al in het EU-budget. Dat, mm -hmm. dat daar proberen we een stukje vanaf te komen. Dat gebeurt bijvoorbeeld ook in Spanje. Dat is een van de zaken... Waar Catalonië ontevreden over is, omdat het een rijke regio is. Dus die uh, levert veel, re, relatief veel aan belastinginkomsten... en krijgt daar relatief weinig voor terug van de centrale overheid... Uh, om uh, dingen van te betalen. Dus die zijn ook net al bijdragen binnen Spanje. Uh, je ziet dus binnen Spanje dat dat al lastig is. Binnen Europa gaat dat ook echt niet, niet gebeuren. Dat wil niet zeggen dat we inderdaad op punten in de oplossing voor de crisis die we nu proberen te vinden... waarbij vooral het idee is om wanbetaling zoveel mogelijk te voorkomen... en dan in de loop van de tijd al dat geld nog weer terug te krijgen. Dat is het doel uiteindelijk. Uh, dat wil niet zeggen dat we permanent overdracht aan het opzetten zijn. Alles, alle pijlen zijn er nu op gericht. En dat is waarom het ook zo moeizaam gaat in de crisis... en waarom het allemaal zo lang duurt om die economie sterker te maken... De structurele hervorming, dat gebeurt in Spanje ook echt op grote schaal. Je ziet ook dat het effect heeft, want de arbeidskosten per eenheid product dalen. En de export, die doet het echt goed daar. Dus op den duur kan zo'n land... Want dat wordt vaak gezegd, hè? ze kunnen niet exporteren, maar die export groeit gewoon door natuurlijk. Ja, wij doen allemaal net alsof de Spanjaarden echt niks maken. Zowel in de goederen als in de dienstenkant, dus dat is dan het toerisme. Uh, maar ook aan de goederenkant zie je dat er een aantal succesvolle Spaanse bedrijven zijn. En dat je ook ziet dat uh, het natuurlijk vrij lang makkelijk is geweest voor de Spaanse bedrijven... om de binnenlandse markt te bedienen, want ja. dat was booming. Ja, je met ziet die huizenboom die ja, er is. Precies. Even onderberekend, wat we willen mijn verloop. Die huizen business, daar kunnen ze dus geen geld meer verdienen. Moeten ze ook niet doen, want daar is veel te veel geïnvesteerd. Zonde eigenlijk, misschien. Ja, daar hebben ze groei van gehad. Maar die, die, die blijkt niet reëel te zijn. Als, hè, we zoeken toch naar nieuwe groeimodellen voor Spanje. Wat zouden zij misschien met social enterprise aan kunnen? Kunnen ze iets daarvan leren? Ze zijn daar in ieder geval al verder dan Nederland. En je ziet in, het een beetje vanuit de coöperatieve beweging gegroeid in Spanje. Ja. En je ziet ook dat uh, in sommige plekken... en ik ken het niet heel goed, hè, dus ik spreek hier niet uit grote ervaring. Laat ik dat duidelijk maken. Nee, maar maar denk aan zo'n zo die... voorbeeld als Mondragon. je het een soort community trust. Waar er binnen de gemeenschap gezocht wordt naar hoe... Uh, je als gemeenschap voor elkaar kan zorgen. Dus hoe je bedrijvigheid kan ontwikkelen... waar uh, iedereen binnen die gemeenschap iets aan kan verdienen. Ook in Baskeland die... is dat, hè? Dat is in een coöperatie waarbij mensen echt voor elkaar instaan. En, ja. Uh, ja. en die zie je in Engeland heel veel ontstaan nu ook in, in gemeenschappen... waar ze gewoon proberen ook om het sociale welzijn van de gemeenschap omhoog te houden. Waar mensen die anders een uitkering zouden krijgen... of misschien wel niets meer zouden krijgen, aan het werk kunnen blijven. Wat ook soms om ruilhandel gaat, wat gaat om dienstenuitruil. Maar wat ook gaat gewoon om bedrijven die... Uh, dus ook geld kunnen maken, maar daarmee met name de gemeenschap bedienen. Ja, leggen we Tim Legjus? Leggen we wat dat betreft misschien te veel de nadruk op de ouderwetse, ik noem wat beursgenoteerde bedrijven, zorgen dat ze daar goed in worden? Moeten we niet zo'n ook, land ook de kans geven om zijn eigen model verder te ontwikkelen? Nee, dat is heel belangrijk in zo'n land. En je ziet ook dat in Spanje breed genomen. Ja, uiteindelijk op dit moment nog de sociale structuren sterker zijn dan dat we dat in Nederland kennen. Heel veel kinderen zijn weer terug bij hun ouders. Stelver... Dat is. Ook hun kracht misschien, dus. Ja, nou goed, daar zit nu in ieder geval een deel van de oplossing. En een deel van het antwoord waarom je met 25% werkloosheid. toch nog relatief, een relatief rustige eh, omgeving hebt, sociaal gezien. Omdat er heel veel opvangstructuren zitten. Nou, dat is, dat is dus opvang. Het mooiste ze zijn inderdaad vanuit die opvang. vanuit weer terug bij elkaar in huis en in, in de gemeenschap. dat ze dan weer vooruit kunnen en nieuwe ideeën kunnen ontwikkelen. Maar goed, in Spanje geldt natuurlijk wel dat het om enorme hoeveelheden gaat. Vooral ook bijvoorbeeld mensen die echt laag opgeleid zijn en ja. uit Zuid-Amerika of. Uh, Roemenië zijn gekomen om te bouwen. Ja. Uh, dat is best lastig om uiteindelijk die mensen... in een andere sector aan het werk te krijgen. En voor een deel mag je dan maar gewoon hopen... dat ze in, in andere landen ter wereld weer aan het werk kunnen in de bouw. Maar voor de rest is het een heel, heel belangrijk iets... om in Spanje wel juist vanuit de samenleving... die nog relatief sterke structuren kent daar gelukkig... Uh, weer vooruit te komen. Interessant. Het is bijna half twee. U luistert naar Radio 1.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 I'll be drunk again. I'll be drunk again. To feel a little love. I wanna hold your heart in both hands. Now watch it fizzle at the bottom of a coke can. And I got no plans for the weekend. So, shall we speak?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 21 jaar oud pas en dit moet zijn derde hit alweer worden. Drunk, van de Engelse singer-songwriter Ed Sheeran. U luistert naar Trosje in Bedrijf. Mijn naam is Hans de Geus, ik val in voor Bas van Werven hier in de studio. Sociaal ondernemer Willemijn Verloop en econoom Tim Legiers van de Rabobank. Maar er is nog iemand bijgekropen, want Nederlandse beursgenoteerde bedrijven... moeten meer naar de toekomst kijken. Uit onderzoek van organisatieadviesbureau Accenture blijkt dat AEX-bedrijven... te veel focussen op de korte termijn en op bezuinigen. Sander van Ginkel van Accenture. Goedemiddag, welkom. Goedemiddag. Ja, daardoor blijven groei en winstgevendheid van AIX-bedrijven... achter ten opzichte van grote buitenlandse genoteerde bedrijven. Um, hoe komt het? Ja, wij hebben inderdaad de Nederlandse AIX-bedrijven vergeleken... met hun internationale concurrenten. En um, eigenlijk wel een verrassende conclusie, moet ik zeggen. Ja, Als je kijkt naar de winstcijfers, ja. die waren best goed. Ja, um, winstgroei is ook nog vrij goed, toch? Ja, prachtige cijfers. Uh, alleen wat wij hebben gedaan, we hebben ze vergeleken... met hun internationale concurrenten. En als je dat doet, uh, ja, dan zie je toch dat uh, de prestaties iets achterlopen. En een tweede, dat we ook eigenlijk sinds het uitbreken van de crisis zien... dat de achterstand iets is toegenomen. Ja. Um, wat, wat loopt er dan achter? Blijft de beurskoers achter of de winstgevendheid? Of waar keken jullie naar? Nou, we kijken eigenlijk naar twee hoofdzaken. We kijken hoe goed doen ze het vandaag... En hoe goed zijn ze gepositioneerd voor de toekomst? En we zien eigenlijk dat op beide aspecten de AIX-bedrijven iets achterlopen op hun concurrenten. Hoe verklaart u het? Nou, er zitten eigenlijk twee belangrijke conclusies eigenlijk onder. Um, winstgevendheid, dat is met name het punt wat, uh, uh, wat eigenlijk behoorlijk achterblijft op de concurrenten. En uh, tegelijkertijd zien we dat ook de, uh, uh, de, de groei, dat dat eigenlijk nog een stuk verder daarachter blijft. En uh, ja, de conclusie die dan ook lijkt is, wordt er niet te veel ingezet op het maken van winst... en wordt er misschien niet te weinig ingezet op het echte groeien. Maar u zegt ook, hè, te veel ingezet op winst, maar de winst blijft ook achter. Dus uh, is dat een vicieuze cirkel waar ze dan in belanden? Ja, nou, een hele aardige is, we hebben ook gekeken hoe kan dit nou? En uh, we hebben gekeken naar de dividenden. Ja. En als je de dividend bekijkt van de ax bedrijven dan zien ze eigenlijk dat ze relatief veel meer dividend uitkeren dan hun internationale concurrenten. Ja, je kunt het geld natuurlijk uiteindelijk maar één voor, keer uitgeven. voor vergelijkbare sectoren is dat? Ja, we hebben dat sector per sector vergeleken. Oh. Absoluut. Ja, en je kunt het geld natuurlijk één keer uitgeven. Of je geeft het terug aan de aandeelhouder, hè, of je investeert het in de toekomst. Ja, en dat doen ze niet. Dus ze willen de aandeelhouder nu pleasen. Maar daarmee is die aandeelhouder op langere termijn slechter af, omdat er te weinig geïnvesteerd wordt. Precies, kijk, uiteindelijk... Maar als je met een goed idee, als je als bedrijf, ook als Ajax-bedrijf... een goed idee hebt, dan is er toch nog kapitaal voor te vinden? Is het niet gewoon een gebrek aan ideeën... dat ze dat geld dan maar teruggeven aan de aandeelhouder? Tim Legiers van de Rabobank als u hierop op, je hier op het reageren doe hè? Nou, het, het, het, het sluit aan bij een soort puzzel die we in Nederland hebben... waarbij we een enorm overschot op de lopende rekening hebben. Dat is meer exporteren dan importeren. Dus je houdt geld over als land. Ja, we en sparen we, met z'n allen eigenlijk veel te ja, veel. En he? we weten dat het al niet meer netto bij de huishoudens zit... maar sinds 2000 zit dat vooral bij de bedrijven. Dus daar, wordt, daar blijft heel veel geld over. Heel veel cash op de balans. Ja, vooral omdat het wel gegenereerd wordt... maar niet gebruikt voor investeringen. En dat weten we dat het macro-economisch zo is. En dit sluit er eigenlijk mooi bij aan voor, voor de groep... die dan op de AX-genoteer is het waarom dat dat dat komt? Dan dat ze dus geen investeringsprojecten zien. Dus het geld is er wel. Ja, en kijk, wat heel opvallend is, als je kijkt naar de bedrijven die wel goed presteren. Dat, ja. dat, dat is inderdaad juist. Ja, maar dan ook, is het wel goed dat ze dat geld het niet nog meer op de balans houden, dat is het in ieder geval uitkeren aan de aandeelhouders. Want die kunnen dat misschien weer in groeibedrijven of in social enterprises steken. Nou ja, maar zit het, even los van de social enterprises, zit dat in een gebrek aan ondernemerschap van Nederlandse geleide bedrijven? Of, of, waar is die, we zijn altijd zo trots op onze innovatiekracht. Dit klinkt alsof we niet in innovatie investeren. Nou, wat heel interessant is, is natuurlijk ook de bedrijven die het wel goed doen. Eén uh, bedrijf komt als high performer eruit, hè, dus toppresterend bedrijf. Wij zijn wel een beetje streng in de definitie. Dat is minder dan 10% die wij daartoe uh, rekenen, tot die categorie. High performer. Dat is ASML. ja. ja. En uh, het mooie is, wat doet ASML? Ja, die investeert enorm in de toekomst. Zij innoveren in nieuwe technologieën, in die semiconductor-industrie. Uh, zij doen dat niet zelf, maar, maar zij doen dat met dat, partners. Dat is natuurlijk een, he, een, een pareltje in Nederland, hè? ASML. Maar is dat niet... Zij zijn de enige in de wereld. Zijn bijna, uh, ze hebben bijna geen concurrentie meer. Nikon als enige nog een beetje. Is het niet een beetje lastig om hun dan te vergelijken met buitenlandse peers? zitten zit een hele andere situatie dan... Axo, DSM. Nou, we hebben hem wel degelijk vergeleken ook met uh, de andere bedrijven... in de semiconductor-industrie. En natuurlijk, zij hebben een belangrijke uh, positie in de markt. Ja. Dan kun je je afvragen, waarom is dat zo? En dat is toch het gevolg van een lange termijn-industrie. Vergeet overigens niet, het is een hele moeilijke industrie... Want het is een cyclische industrie. En ook toen de crisis uitbrak, ja, toen hadden zij het ook ja, even lastig. Zij zijn doorgegaan met investeren. Absoluut, zij zijn doorgegaan ja. met investeren. Zij hebben snel maatregelen genomen en zij hebben ook een bedrijfsmodel... wat heel erg snel aanpast aan nieuwe marktomstandigheden. En dat is volgens ons de truc. Wij noemen dat agility, flexibiliteit. Ja, ja responsiveness of responsiviteit. Absoluut. Ja. Wat zit erachter bij hun? Is dat cultuur? Is dat gewoon goed management? Is dat... Ja, het is altijd een combinatie van factoren. cluster het cluster in, uh, in, in Brabant, rond Eindhoven, waar ook wel over wordt gesproken. Absoluut. En Eindhoven is natuurlijk nu echt een regio... die zich als hoogtechnologisch aan het ontwikkelen is. ASML speelt daar een hele belangrijke rol. En wat doen zij heel goed? Technisch talent aan zich binden. Daarin ja. investeren. Is ja. ook een lange termijn visie hebben. Want dat betekent dat die mensen uiteindelijk die leid je op... die blijven bij jou en die zorgen ook voor ja, de nieuwe ideeën. Mm -hmm. uh... Klopt. Even een ander ding is: uh, winst is belangrijk. Er wordt toegevoegd door waarde gecreëerd door bedrijven. Nou, een deel gaat naar de aandeelhouders of naar het bedrijf als winst, een deel gaat naar het loon. Is het niet zo dat, want je ziet die winst toch toenemen en de lonen achterblijven over het algemeen in het Westen, ook in Nederland, is het niet gewoon zo dat we te veel nadruk op winst leggen? Want het loon is ook belangrijk. Nou, want kijk. uiteindelijk als we met z'n allen minder verdienen kunnen we die producten ook niet meer kopen en dan krijg je een, een neerwaartse vicieuze cirkel. Nou te veel op winst. Eh, ik denk dat eh, direct na de crisis we vooral hebben gezien dat er focus was op de kostenkant. Mm -hmm. En op de kostenkant ben je op een gegeven moment wel klaar. Kijk, er zit een bepaalde bodem. En je moet terug op een gegeven moment weer naar groeien. Uh, eerder in het programma ging het al over Spanje. Je kan blijven moeilijke besparingsmaatregelen nemen, maar op een gegeven moment ben je klaar en moet zo'n economie weer gaan groeien. Dat geldt voor een bedrijf eigenlijk precies hetzelfde. Je moet naar die groeiagenda terug. En dat betekent dus nadenken over innovatie, maar ook nadenken waar zit dan wel de groei. En wij zien dat de groei ook met name in opkomende markten te vinden is. En bedrijven die maar sterk daar zijn, zitten... Heineken is daar naartoe, uh, Egon gaat daar naartoe, daar zijn we toch goed mee bezig? Nou van Fantastisch dat uh, Heineken nu ook net rond is uh, <laughs> he, met... Uh, vers van de pers. Ja, vers ja. van de pers. Ik denk, ik denk dat dat wel precies onderstreept ook het punt wat wij willen maken. Investeren in de toekomst, dat gaat om sterke posities in opkomende economieën. Heineken heeft dat gezien. Ja. We hebben nu, ze hadden natuurlijk in feite al een belang daar. Maar zij hebben nu nu een controlerend belang van gemaakt. En dat stelt hen in staat om het succes in de markt ook te gaan bereiken. Clustervorming, uh, goede markten opzoeken. Wat is uw advies voor de nieuwe minister van Economische Zaken? Als die, als die daar komt, want er wordt ook wel over gesproken. Dat hij niet. Uh, want nou, dus, dat, daar hebben we het eigenlijk al decennia over. Hè? Hoe krijg je dat? machine-industrie in Noord-Italië. Natuurlijk. Het is, uiteindelijk is het natuurlijk ontzettend belangrijk voor Nederland uh, dat we hier ook uh, innovatief blijven. Uh, topsectorenbeleid is in feite natuurlijk al eerder ingezet in Nederland. Ik denk dat het heel erg belangrijk is om dat beleid vast te houden ja. en nu er echt voor te zorgen dat dat tot resultaat gaat leiden. Ja. Ik, ik denk, heel eerlijk gezegd, als we kijken naar het innovatiebeleid van de afgelopen periode. Uh, heeft dat nou echt zich vertaald in successen hier in de markt? Ik denk dat het nu aankomt op de executie. Plannen maken, daar zijn we ontzettend goed in. Maar nu zorgen dat die plannen leiden tot resultaten hier in Nederland. Laat me raden, daar kan Accenture bij helpen. <lacht> uh, dit is uh, <lacht> absoluut iets waar wij heel graag ons inzet en bijdrage aan leveren. Genoeg, genoeg. <lacht> Zo, ik heb het zelf al gevraagd. Dank <lacht> voor dit gesprek, Sander van Ginkel van Accenture. Eén korte slotvraag. Wat heeft u liever, een bonus of een compliment van uw baas? Een compliment. Heel goed. Meer informatie over deze uitzending? Check trotsinbedrijf.nl. Dat sluit maar mooi aan bij het volgende onderwerp. Want iedere week doen we bij Trossin een greep uit de stakenpanel... nieuw verschenen managementboeken. Frustrerend denk ik voor managers die dat allemaal niet kunnen bijhouden. Gelukkig is Misha Blok, onze eindredacteur, die pikt altijd de beste eruit. Die bespreken we hier. Jij hebt het grote complimentenboek gelezen. Ja, het ligt hiervoor met het groot complimentenboek... van Frank van Marwijk en Hans Poortvliet. Um, nou ja, je hoorde het er net ja, al. Ja, opvallend van accentjes, zou je niet verwachten. Liever een compliment dan een geldbonus. Nou, in het boek zeggen ze ook uit onderzoek blijkt dat 65 van de werk, wer, werknemers een compliment motiverender vindt dan een geldbonus. Ik heb zelf ook even nagevraagd bij ons op de redactievloer en bij ons ligt dat toch wel een beetje anders. Um, het is wel zo dat bij het krijgen van een compliment hetzelfde beloningscentrum in onze hersenen wordt geactiveerd als wanneer je een geldbonus krijgt. En wat gebeurt er dan nou, als we een compliment krijgen? Wordt er dopamine in de hersenen van de ontvanger aangemaakt. En dat stofje is een neurotransmitter. En dat geeft direct nieuwe energie. En het zorgt voor minder ziekteverzuim. Want een werkgever die geregeld een schouderklopje uitdeelt... kan het ziekteverzuim zelfs halveren. Je zou denken, die conclusie is vrij <lacht> uh, makkelijk. Toch is het boek ja, Het is een vrij -dik, vri dik boek met heel ja, veel foto's. En ook wel veel cliché's staan erin. Maar toch wel een paar leuke dingen die je blijven. Tim Legiersen, uw baas is volgens mij de bekende econoom Wim Boonstra. Is die scheutig met complimentjes? Bij de Rabo? Ja, als het. Nou, een standaardopmerking als we een stuk inleveren is. Uh, prima stuk. Dan ja. is, dat is neutraal. Dus je <laughs> ja, moet altijd zorgen dat je geen prima stuk krijgt. Maar die zijn er gelukkig nog genoeg te vinden. Maar het moet ook niet te veel worden. Hè? Het moet ook zijn, zijn kracht. Houden. Wanneer willen mijn in, in uw ervaring, wanneer is een compliment echt krachtig dat het aankomt? Nou, wat die eerlijk en authentiek is en niet een geautomatiseerde respons. Kijk, ik ken dit niet, want ik heb nog nooit een bonus uitgedeeld. In, niet in de sector waar ik vandaan kom. Een geldbonus. Maar, nee. een geldbonus ja. precies. Maar ik herken wel dat uh, mensen veel lekkerder in hun vel zitten en beter werken. Op het moment dat ze, uh, dat ze erkenning krijgen voor wat ze goed doen. En die erkenning wordt volgens mij ook beter gevoeld als je ook wel benoemt wat er niet goed gaat. Dus puur complimenten uitdelen, werkt niet. Maar als je ze kan brengen op de goede momenten, denk ik dat het je mensen enorm laat vliegen. Doen wij, het, doen wij het in Nederland genoeg, Michel Broek? Nou, uit onderzoek blijkt dat 88 van de werkgevers geeft aan geregeld complimenten uit te delen en een derde van de werknemers zegt ik krijg te weinig complimenten van mijn leidinggevende en het is, het is best lastig. Het verschilt de... dat ten opzichte van een land als Amerika, waar ze misschien wat meer? Ja, in Amerika heerst echt zo'n complimentencultuur van well done, you've done great. Great job. En maar in Nederland... Dan ja, betekent het dus niks meer. Nee, dat is wel zo. En Nederlanders die vinden het ook heel erg moeilijk... om een compliment te ontvangen. We hebben heel erg de neiging om ontvangen complimenten te ontkrachten... of te bagatelliseren van wat een leuke jas. Ja, dankjewel, het was een uitverkoopje. Of wat goed dat je gisteravond hebt doorgewerkt. Oh, dat had ieder ander kunnen doen. Heel erg het ontkrachten van hoe goed je eigenlijk bezig bent. Terwijl je eigenlijk gewoon dankjewel moet zeggen. Ja, ja. Wanneer is het nou echt een goed compliment, Michel? Nou, ja, goed complimenteren. Ja, Willemijn zei het al van uh, dat is een oprecht compliment dat gewoon geen dubbele lading heeft. Mm -hmm. En daar gaat het toch wel vaak fout. Want uh, vaak wordt een compliment gebruikt als een verkapte vorm van kritiek. Bijvoorbeeld tegen een collega die, uh, die er een beetje smoeselig uitziet zeggen van. Uh, ik vind het knap van jou dat jij je totaal niks aantrekt van hoe jij eruit ziet. <laughs> of dat je dat de... is een sneer. He, dat. dat is meer een sneer, inderdaad. Ja. Of zeggen tegen iemand die te laat is bij een uh, vergadering... wat goed dat je ondanks je late komst toch nog hebt kunnen meepraten. Dat is net zoiets als dat je, dat je gevraagd wordt naar je slechte eigenschap... en noem je eigenlijk een eigenschap die goed is. Ja, ja, maar ja, die ja. Ja, heel en uh, het belangrijkste is eigenlijk... complimenteer iemand op het moment dat hij of zij het gewenste gedrag vertoont. En dan is de kans het grootst dat die persoon dat gedrag vaker zal vertonen. Ja, okay. gaat overigens nog, er stond vandaag iets in de, eh, de krant of op BNR-website. Weet ik niet meer waar. Uh, dat ging erover dat op scholen nu ook uh, in ja. groepsverband complimenten uitgedeeld worden. Uh, uh, in therapie om uh, kinderen die gepest worden, uh, de, pak je de groep aan zeg maar, die pest. Ja. En de vriendjes om de gepesten heen, laten we maar zeggen. En een belangrijk onderdeel van, daar schijnt te zijn dat kinderen ook heel gevoelig zijn... in het ontvangen van complimenten en dan, de, dan maar stoppen met pesten. Oh. En het jongetje ineens uitnodigen om mee te gaan voetballen. Dat Omdat leuk. dat het wenselijke gedrag is, wat dan, uh, waar dan een compliment voor gegeven wordt. Dus daar helpt het ook al. Ja. Ik las dat ze in Zweden zelfs bezig zijn elkaar te masseren op school al. Want iemand die je, die je aanraakt, dat is ook een soort compliment misschien... die ga je niet vervolgens in elkaar trappen op het schoolplein. Want dan heb je die band al, die onderlinge band. Heel leuk, interessant, Misha. Um, mijn complimenten voor deze boekbespreking. Dank je wel. Het boek is van Frank <laughs> van Marwijk en Hans Poortviet. Het is een uitgave van Heestek. Volg ons ook op Twitter. Volg ons ook op Twitter. Het in Bedrijf. Sociaal ondernemerschap heeft de toekomst. In tijden van crisis waarbij de overheid vooral bezig is met bezuinigen... en de kwetsbaren in de samenleving buiten de boot te laten vallen... moet juist de ondernemer de handschoen oppakken... om ons sociaal uit de crisis te loodsen. Dat is althans het pleidooi van Willemijn Verloop. Waarom is dat zo? Waarom heeft dat de toekomst volgens u? En het gaat niet alleen over waar de overheid zich terugtrekt. Het gaat eigenlijk ook over innovatie. Als ik even aansluit op het verhaal wat we net hadden. Ja. We hebben ook sociale innovatie nodig. We hebben nodig dat er nieuwe oplossingen ontwikkeld worden. Voor, voor grote maatschappelijke problemen. Waar we op dit moment helemaal geen oplossingen voor hebben. Of het nou over milieuvraagstukken gaat. Of over sociale cohesievraagstukken. Ook in Nederland. Ja. En ondernemers zijn uit bij uitstek mensen die vaak de oplossingen daarvoor aandragen. Die met ideeën komen, die dat heel kleinschalig beginnen. En die dat kunnen uitbouwen. Ik geloof heel erg in ondernemerschap voor oplossing van sociale problemen. En die sociale ondernemers die je in Nederland... zie je die helaas heel weinig. Je ziet veel geweldige goede doelen die ook fantastisch werk doen. Die echt maatschappelijke waarden creëren. Mm -hmm. Maar maatschappelijke waarden puur vanuit een onderneming. Een ondernemer die zegt, ik zet een bedrijf op... Eh, die dat diensten en producten levert. Maar ik wil met dat bedrijf puur een maatschappelijke... Eh, eh, Probleem oplossen. Die zijn in Nederland een beetje. Uh, ja, we wo mensen worden haast in de nek uit aangekeken als ze binnen een BV-vorm proberen een maatschappelijk probleem op te lossen. Daar worden we wantrouwig van in Nederland. Terwijl dat soort mensen eigenlijk iets heel bijzonders doen, want die creëren een triple bottom line: die creëren waarde, economische waarde en sociale waarde en ook nog vaak ecologische waarde. Maar we hebben nog te weinig de fantasie om. Buiten de cijfertjes te denken en buiten winst, het winst, pure winstdoelmerk te kijken, is dat het? Nou ja, ik dat je zou moeten denken aan wat, wat is nou winst voor iedereen winst? Ja. Ik bedoel, winst wordt ja. financieel uitgedrukt. Winst kan ook sociale winst zijn. Winst kan zijn als je iemand die thuis op de bank zit met een handicap aan het werk krijgt. Mm -hmm. Winst kan zijn dat we gezondere, eerlijkere producten krijgen, waar mensen, eh, waardoor we niet die rare ziektes krijgen, die we krijgen door allerlei bespoten producten. Er zijn allerlei manieren van winst die wij nu niet uitdrukken. Wij denken alsmaar in financiële winst. En. Ik denk dat het heel belangrijk is voor Nederland... om te zorgen dat we ten eerste dit soort oplossingen... steeds meer vanuit de samenleving... dat je de burgerkracht gebruikt om nieuwe oplossingen te creëren. Maar ook dat we dat soort ondernemingen gaan ondersteunen. Dat we ze gaan erkennen. Dat we zorgen dat er kapitaal beschikbaar komt voor dit soort ondernemingen. Dat er goede opleidingen komen. Dat er, eh, de overheid ze gaat erkennen. En, en regelgeving, geen subsidie, maar regelgeving gaat creëren. Ja. Waarop dit soort ondernemingen meer kansen krijgen. Want we hebben ze ook nodig voor... De elementen die de overheid misschien in de toekomst niet meer kan betalen, zoals jij net in je introductie zei, dat is ook een element. Niet het enige element, maar ook een element. Want heeft de overheid daarmee misschien sinds het optuigen van de verzorgingsstaat in de weg gestaan? Want we zijn natuurlijk gewend dat we als eenling bijstand kunnen krijgen, ik noem maar wat. In plaats van het om ons heen oplossen met familie of vrienden, dat soort dingen. Dat we te weinig in de buurt kijken? Ik denk zeker dat het er bijgedragen heeft dat Nederland zo achterloopt bij de ons omringende ja, land en de rest van de wereld. We lopen ontzettend achter. Hoe meet je dat? De, aan de hoeveelheid social enterprises die we in Nederland hebben... aan het feit dat het eigenlijk een oner, niet eens erkende term is hier... dat het wel dat er zijn ondernemers die dit al jaren fantastisch doen... maar het is geen, geen veld, geen herkenbare sector. Als je daarover gaat praten met, met, in, met de overheid... dan kom je, vragen mensen wie zijn het, waar vinden ze, wat doen ze precies? Dus we erkennen het niet. En die welvaartsstaat heeft ons heel veel gebracht... maar heeft zeker ook gebracht dat burgers minder actief zelf... aan oplossingen bijdragen en minder ondernemerschap... in dat maatschappelijke veld hebben gebracht. En ze zijn er nu wel... Maar ze groeien ook nog niet voldoende door. Het is een moeilijke tijd. Het is moeilijker aan kapitaal te komen voor iedere ondernemer. En voor een yeah. sociaal ondernemer nog moeilijker. Want die heeft niet binnen drie jaar vaak al een break-even punt bereikt. Die doet maar er langer over om zijn bedrijf uh, uh, helemaal stabiel te krijgen... Als hij al financiële winst nastreeft. Sommigen zijn ook niet op winstafmerk gericht, maar sommigen ook wel. Ja, maar het is een beetje dubbel inderdaad. Want je, hè, je moet nu toch je hoofd boven water houden. Je moet ook uh, de, de huur betalen volgende maand. Dus je wil misschien geld verdienen. Anderzijds is dit juist een oplossing uit de crisis... als we dit met z'n allen beter ondersteunen. Tim de Giers van de Rabobank. Is dat... Ja, u, u bent geen woordvoerder van de Rabobank, u bent econoom... maar is dat iets waar de Rabobank ook, ook aan bijdraagt? Nou, ik denk dat het in ieder geval iets zou moeten zijn... waar de Rabobank aan moet bijdragen. Ik denk dat jij het kan beoordelen of het moet... Dit, dit is precies de, de oorsprong van de bank ligt precies bij een maatschappelijk Daarom. probleem. Ja. Uh, bij boeren die geen krediet konden krijgen ergens uh, in uh, eind 1800. Uh, waarbij meneer Rijfijzer zei, oké, okay, dan gaan we dat zelf oplossen. Uh, uiteindelijk is een heel belangrijk deel van wat we nu doen... natuurlijk niet meer het oplossen van maatschappelijke problemen. Uh, maar daar zouden we, als we echt bij de oorsprong willen blijven... en die ambitie is er, wel, is er wel degelijk... ligt daar juist een rol om dit soort initiatieven te ondersteunen. Dus ik hoop eigenlijk, ik maar kijk een beetje naar links... <laughs> dat dat ja. voldoende gebeurt. Ik denk dat, dat de Rabo in ieder geval die coöperatieve roofs misschien nog wel sterker zou kunnen versterken. Maar er wordt bijvoorbeeld wel geïnvesteerd in, in, in groene technologische innovaties. Daar draagt de Rabo draagt daar zeker aan bij, dat is belangrijk. Maar niet alleen op die technologische innovaties inzetten. Want ja, daar is relatief sneller geld mee te verdienen. Maar zet nou ook in op die sociale innovaties en dan duurt het langer. En dan zijn er geen double digit dividends te krijgen. Dan is het echt wel een, een, een lange adem. en inzetten op social impact in plaats van financiële impact. En dat denk ik dat dat bij de banken nog niet echt tussen de oren is. Dat ik overigens omdat ik toch als econoom spreek ook een rol voor het economisch bureau van de banken voor alle economen ja. in Nederland. Uh, ik heb me er zelf uh, wel eens in vergist dat ik zei ja het vierde kwartaal wordt wel goed, want de economie gaat hard groeien, want uh, de kachel moest aan, want het was koud. Dat ja. kreeg ik terecht commentaar ja, ja, vanuit het maatschappelijk verantwoord ondernemen stuk van de bank. Ja, wat is dat nou voor opmerking? Want wat als wij meer, meer gas verstoken op, opmaken, dat telt dat groeien. Ja, ja, maar dat is wel BBP. Dus ook de ja. manier waarop wij naar economie kijken en naar de werkloosheidscijfers... waar we natuurlijk een hele grote groep mensen ik die zie. aan het werk zou moeten aan de kant zetten, omdat ze niet in de statistieken zitten. Er ligt ook wel degelijk een rol voor de Nederlandse economen... om goed in kaart te brengen hoe het echt met de Nederlandse economie gaat en niet alleen met het BBP. Ik zie hier wat heel moois gebeuren. Tim <lacht> Legiers, u wordt nu een beetje die kant op getrokken waarvan ik voel dat spreekt u toch al aan. Maar he, maandag bent u weer op kantoor en dan gaat u misschien weer naar kwartaalcijfers kijken. Naar BBP. Hoe kun... <sijf> er wordt al langer over gesproken. Ik geloof dat Bhutan het enige land is dat naar bruto nationaal geluk kijkt. Hoe kunnen we dat. Ja, wat, wat zou een club als de Rabobank daar kunnen bijdragen? Kunnen jullie die omslag maken? Ja, in ieder geval is die ambitie er. We hebben nog niet zo lang geleden een nieuw hoofd die dit aan het trekken is vanuit MVO. We hebben, meen ik, uh, uh, Unilever als groot voorbeeld. En dat schijnt ook echt het lichtende voorbeeld te zijn als het om maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat. We hebben natuurlijk de ambitie. Maar mag ik dan zo meteen nog wel uitleggen... wat dan het verschil is tussen een maatschappelijk verantwoord ondernemen... en een social enterprise? Ja, want daar ja, gaat anders Ja, zijn. Nou ja, Unilever is ja. fantastisch, ja. maar binnen maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ja, want een vraag aan u, mijn Verloop... is wat, wat zijn doelen die nagestreefd worden door die... Hey, u had het al over, over he, uh, gehandicapten helpen die thuis zitten... om die op, op straat te krijgen. Wat Noemen ze wat meer voorbeelden van wat, wat er concrete verbetert? Ja, concrete okay, voorbeelden. Maar maar in binnenland, maar misschien ook in buitenland. Concrete voorbeelden die men in Nederland kent... zijn bijvoorbeeld een welledex... Deze week in het nieuws, die mensen met een lastig lichaam aan het werk helpt, die heb ik volgens mij genoemd aan het begin van het ja, programma op. net. Um, zijn ondernemingen die ik probeer te denken wat nou past. In de Triodos is eigenlijk een bank die binnen het social enterprise model past, die niet is ontstaan om beter, maar een betere bank te zijn, maar op een andere manier te bankieren. die echt een verandering in de sector heeft gebracht. Dus je zoekt naar bedrijven. Een, ja, een chocolademerk ook, als, als, als Tony Chocoloni. Die wilden niet dat er een nieuw chocolademerk kwam. Maar er was geen één chocolademelk ter wereld. wat, wat slaafvrije chocola verkocht. Die zeiden: mm -hmm. We gaan maar, het gewoon maar zelf produceren. om te laten zien dat het kan. Het kan bestaan dat we chocola eten. waar geen kinderen voor hebben. In, in slavernij hebben hoeven zitten. Zo zijn er nu ook Nederlandse ontwikkelaars bezig met de Fairphone. Die als eerste in de wereld willen proberen. om een mobieltje te creëren. wat helemaal eerlijk geproduceerd is. Nou, dat zijn. Van, vind ik hele belangrijke innovaties die opgeschaald kunnen worden en die puur gericht zijn op het sociale waarde die ze creëren. En als je naar MV, het verschil tussen MVO en een social enterprise nog even terug naar een, een bedrijf wat goed MVO doet en ik denk overigens dat de Rabobank dat doet, is een bedrijf wat uiteindelijk eh, in eerste instantie geld voor zijn aandeelhouders wil creëren, maar daarbij geen schade doet aan mensen en milieu en zoveel mogelijk probeert mensen en milieu ook wa daar waarde voor te creëren. Een social enterprise daarentegen heeft als primaire doelstelling waarde te creëren voor mens of milieu. Ondernemen om de wereld beter te maken. En die financiële doelstellingen zijn daar dus... Ondersteunend aan. Een belangrijke randvoorwaarde, maar ondersteunend. Ja, intussen zitten we natuurlijk wel allemaal met, uh, ja, met schulden, hoge hypotheken. Dus bijvoorbeeld bij de Rabobank. Dus je moet wel geld vinden om die hoge hypotheek. Ja, maar in zouden deze we niet ondernemingen daar, verdienen En je geld. dat is ook een vraag aan Tim Le Zouden we niet eens naar die schulden ook moeten kijken. om dit soort dingen beter mogelijk te maken. om daar wat aan te doen? Misschien wat, wat door te strepen. Rabobank, die zijn hoofdsommen van de hypotheek uh, 20% verlaagt. of wat ook. Dat zou een hoop lucht creëren. Nou, dat lijkt me niet uh, nodig. Uh, in, in die zin dat het ook macro-economisch niet nodig is. Want we weten, daar hebben we het net al over gehad, dat, dat Nederland. Land ...jaarlijks en straks tot 9% van de omvang van de economie over heeft. En je kunt ook kijken naar de hoek waar blijft het geld hangen... Uh, ...en eens kijken waarom wordt dat niet gebruikt in Nederland... ...en hoe kunnen we dat toepassen in Nederland. Het is een lastig genoeg vraag, maar er is voldoende financiële ruimte... ...ondanks de crisis in Nederland om goede initiatieven te ontplooien. De column deze week is van Peter Paul de Vries. Best luisteraars van Tros en Bedrijf. Ik heb een primeur voor u. Het is een grote eer u te mogen aankondigen... ...dat Nederland er een politieke partij bij krijgt de partij van de belastingbetaler. U schrikt misschien van nog een nieuwe partij, maar in Zweden hebben ze er al eentje... en de lancering is over zes maanden en twee dagen. Voor de nieuwe partij is er volop werk aan de winkel... want aanstaande maandag wordt de btw verhoogd. Feest voor Den Haag, vervelend voor de burger. Alle consumenten moeten 2% meer betalen aan btw... en dat moet Den Haag structureel 4,1 miljard euro extra opleveren. Maar voor de consument is het vlek op vlek. Eerst moet hij... Tot 52% van zijn inkomen aan inkomstenbelasting betalen. En dan, op de producten die daarvoor gekocht worden, nog eens 21% BTW. Afgelopen week was er in de pers veel aandacht voor de merkwaardigheden bij de BTW-heffing. Op konijnenvoeding is de BTW 6% en bij caviavoeding geldt 21%. En het enige verschil was de vitamine C. Maar er is meer. Zo betaal je het lage tarief over het boek van bijvoorbeeld Harry Potter. Maar een film is weer het hoge tarief. En een voetbalwedstrijd bijwonen is het lage tarief. Maar een abonnement op Eredivisie Live is weer het hoge tarief. Leidingwater is 6%, maar zeewater of bevroren water, ijs, is weer 21. En ook kappers hebben een laag tarief, behalve als ze een hond of een kat knippen. De heersende opinie is dat de belasting omhoog moet om het begrotingstekort te dichten. Maar dat is onzin. De Nederlandse staat krijgt voldoende geld binnen. Aan belastinginkomsten en jaarlijks nog eens een extraatje van 14 miljard aan aardgasbaten. Het probleem zit hem in de uitgaven. En laat nou net deze week zijn uitgekomen dat de 875 miljoen... die de ministeries moeten bezuinigen, grotendeels uit meevallers worden gehaald. Ministeries willen niet bezuinigen. En ambtenaren komen niet met voorstellen om het aantal ambtenaren te verminderen. Daarom, beste Mark en Diederik, geen hogere belastingen, maar lagere uitgaven. Zet het messes in het uitgedijde overheidsapparaat, DURF. En laat het niet opnieuw verkiezingen uitdraaien... want de partij van de belastingbetaler komt eraan nog 184 nachtjes slapen. De column van Peter Paul de Vries is altijd terug te luisteren... op de website van trosinbedrijf.nl. Dat is misschien wel aan te raden, want hij raakt een aantal verschillende dingen aan. Uh, uh, Tim Legiers van de Rabobank. Uh, hij heeft het over het open overheidsapparaat... wat ineens als het echt moet, kan bezuinigen, blijkbaar... Is ons overheidsapparaat zo inefficiënt? Weet je dat ten opzichte van het buitenland? Nou, ik denk ten opzichte van het buitenland heb ik geen aanwijzingen dat het inefficiënt is. Nee. Maar ik kijk natuurlijk ook naar landen waar het aantoonbaar heel erg inefficiënt is in Zuid-Europa. En nu bijvoorbeeld in Spanje naar een land waar echt drie lagen, waar je voor bepaalde dingen echt bij drie lagen overheid aan moet kloppen. Ja. Dat is ook iets wat het sentiment in Spanje is ook heel erg. Niet meer, niet nog meer belastingverhogingen, want er zit nog zoveel vet in de overheidslagen bij de regio's en de centrale overheid. Ja, daar wijst uh, Peter de Vries ja, voor Nederland dus ook op. Het groot nee, probleem eens? is bij bezuinigingen dat er altijd bezuinigingen in worden geboekt op het overheidsapparaat en dat het nog niet echt gebeurd is. Dus dat betekent wel dat het eerst gedaan moet worden voordat je het in mag boeken. Dat is ja, Willemijn voorlopig had het ook over btw-tarieven: een 0% btw-tarief voor sociaal uh, ondernemerschap zou dat helpen? Um. Je kan zeker in, in, in de btw zeer iets doen. Ik zou in ieder geval fijn vinden als we zouden beginnen met duurzame producten, lagere btw te laten betalen dan vervuilende producten. Laten we dat nou eens inzetten op dingen die, die ons slecht zijn voor de mens. Laten we daar hoge btw-tarieven over heffen. Dan denk ik dat we al een eerste stap maken. Maar het oproep. moet geen oneerlijke concurrentie worden. Het gaat wel om een level playing field uiteindelijk, waar ook die sociaal ondernemers mee geholpen zijn. Dat lijkt me een mooie oproep voor Rutte en Samsung om dat mee te nemen. Ik sprak met Willem Mijnverloop en Tim Legiers. Dank voor jullie komst naar de studio. in Bedrijf wordt gemaakt door Jorn Lucas Pas Altena en redacteur Misha Blok. Die hoorde u net ook na het nieuws van twee uur de Tross Autoshow met Carlo Bransen en Huub Stapel. Dus blijf luisteren. Samen thuis, samen dros. Opium, het cultuurmagazine van Radio 1, gaat naar de film. We zijn op het Nederlands Filmfestival met regisseur Georges Sluiser, Robert Oei over zijn documentaire gesneuveld. En de uitslag van de verkiezing van de ultieme Gouden Kalvinuin. Verder, frank Verhallen over de kanshebbers op de polyfinario. En live muziek van De Meisjes. Leven met jou is ontwaken en weer slapen.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 Deze week in opium, een bijzondere aflevering over het Gouden Kalf. Oudwinnaars onder wie Monique van der Ven en Nasser Den Tjar over de betekenis van de belangrijkste filmprijs van Nederland... is binnen een vloek of een zegen. Anecdotes uit de geschiedenis, prachtige filmfragmenten... en de uitslag van de Opium opiumfilmpol. Vanavond, half elf, bij de Avro, Nederland 2.